Goedenavond, sterren stralen overal, dat geldt zeker voor het heelal, maar net zoals wij op aarde hebben ook sterren niet het eeuwige leven. Vorige week hebben we in deze radioserie gesproken over het ontstaan van sterren en vandaag komt het logisch vervolg. Hoe loopt het af met het sterrenbestaan? Eindstadia van sterren vormt het gespreksonderwerp met onze vaste gast van vandaag, Dr. Anders Le Polen, astronoom aan de sterrenwacht van Leiden. Aan het einde van het programma hoort u vervolgens, zoals gebruikelijk, Henk Nieuwenhuis, die ons nog enkele nuttige tips gaat geven voor amateursterrenkundigen. Zoals gezegd is onze gast van vanavond Dr. Anders Pole van de Leidse Sterrenwacht. We hebben vorige week met uw collega Dr. Anders Lepolen gesproken over het ontstaan van de sterren... en dat dat sterk wordt bepaald door de massa die erbij betrokken is. Nou, het komt er in het kort hierop neer. Zware sterren evolueren snel en lichte sterren doen over een evolutie heel lang. Uh, voordat we nu praten over die eindstadia wil ik eerst nog eens kijken naar, naar dat gewone sterrenleven, hè? Is daar de massa ook bepalend voor het gedrag? Ja, inderdaad. Die massa van een ster die bepaalt in hoge mate hoe heet zo'n ster inwendig wordt. En daarmee bepaalt zo'n ster in hoge mate de, het tempo waarin die ster per kilogram, zal ik maar zeggen, energie staat te verliezen aan de ruimte om zich heen. En aangezien er maar een bepaalde hoeveelheid energie in één kilogram beschikbaar is... is een zware ster om diezelfde reden sneller aan het eind van zijn evolutie dan een lichte ster. Ja. Misschien moeten we daar toch eens wat verder op ingaan dat u dat eens wat, uh, wat uitlegt. Hè? De, uh, het is eigenlijk een voortdurende strijd in dat sterrenleven. Een strijd tussen de, de zwaartekracht die de ster in elkaar drukt... en de energieproductie die hem juist eigenlijk uit elkaar wil, wil drukken. Uh, het lijkt voor een leek tegenstrijdig. Het in elkaar drukken en het uit elkaar drukken. Hoe, hoe zit dat nou in elkaar? In een ster... heb je in feite een grote gasbal... die naar het midden, dankzij al die lagen die daar bovenop liggen... Een, heb je in zo'n ster een op toenemende druk naar het centrum. En met die toenemende druk... hebben we dus ook een toenemende temperatuur. Noodzakelijkerwijs moet daardoor dus... Wel, warmte van het midden van een ster naar de rand lopen. En dan loopt het er daaruit de ruimte in. Ja, wat warmte gaat van. Van, van, van warm hoge van temperatuur. Ja. Met lage temperatuur gaat die vanzelf. En zo loopt die ster langzaam leeg in termen van energie. Die loopt zo de ruimte in. En dat zien wij als licht of als warmtestraling of zoiets. Nou, gebeurt er bij dat naar buiten lopen van die warmte. Gebeurt het volgende. Je effectief koelt hij door het centrum dus af dan lopen de deeltjes daardoor langzamer. Dat betekent dat er minder druk is. En dat betekent dus dat die ster daardoor in elkaar zakt. Bij dat in elkaar zakken... door dat comprimeren van dat gas daarin... wordt de temperatuur daar hoger. En in feite zelfs hoger dan waar die op begon. Dus effectief is het een beetje paradoxale wat hier gebeurt... is dat de ster inwendig opwarmt door die, dat afkoelingsproces. En dat blijft maar doorgaan naarmate we die boel... Dus verder blijven afkoelen. Naarmate zo'n ster verder afkoelt, blijft hij verder en verder in elkaar zakken. Met als eindresultaat een steeds maar hetere kern. En op een gegeven moment zou dat dus tot catastrofes moeten leiden. De boel zakt helemaal in elkaar. Tenzij daar een mechaniek is om die calorieën, die warmte, die energie... op een andere manier weer aan te vullen. En dat is er. Als de temperatuur hoog genoeg wordt... ...dan kunnen waterstofdeeltjes door heel erg hard met elkaar in botsing te raken... ...samengevormd worden tot heliumdeeltjes. En daarbij komt de energie vrij. In feite weten we dat, en dat kunnen we alleen op aarde jammer genoeg... ...alleen nog maar op zeer explosieve manier. En dan heet dat een waterstofbom en we zijn er ook bezig in de natuurkunde... ...om technieken voor kernfusie te maken... ...die een veel vriendelijker manier van kernenergie zouden leveren dan splijtingsenergie. Ja. En om de kernbon af te schaffen? Precies. Ja, mee, maar dat is een heel ander onderwerp. Uh, toch nog even, ik als leek zou je ook zeggen... er is, ontstaat dan toch zeker een evenwicht in dat proces in die, in die kern. Als u, als u zegt, ja, hij koelt af, daardoor krimpt het in... daardoor wordt de druk groter, de temperatuur groter. Komt er dan nou niet op een gegeven moment een punt dat dat in evenwicht is? Kennelijk niet, dat, zoals u Nou, er zou dus geen evenwicht ontstaan, ware het niet dat... Op het moment dat die deeltjes zo hard door elkaar heen lopen, omdat de temperatuur ontzettend hoog is geworden, dat we van waterstof helium kunnen maken, dan maken we daarmee ter plekke, op die plaats, maken we nieuwe energie vrij. En daarmee kunnen die deeltjes ook hard gaan lopen. En dus op het moment dat dat gebeurt, wordt door dat vrijmaken van energie, wordt ook druk verhoogd, want de temperatuur wordt verhoogd. Ja, en precies dan heb ik een stabiele situatie. In feite heb ik vrijwel een thermostaat. Als het verder in elkaar zou zakken, gaat die productietaart en dan blaast die daardoor weer wat op. En dan koelt die door dat opblazen weer wat af. En dan werkt dat productiemechaniek weer niet zo goed. En dan zakt hij weer wat in. Dus ik kreeg een volkomen stabiele productietempo van energie. Precies nodig om die stabiele situatie in stand te houden. Ja. Nou is natuurlijk uh, die brandstof, dat waterstof, uh, uh, niet onbeperkt. Dat houdt een keer op, hè? Dat houdt inderdaad op, ja. ja. We kunnen het... maar een bepaalde hoeveelheid energie per twee waterstofdeeltjes... die één heliumdeeltje moeten gaan vormen, ja. kunnen we vrijmaken. Hoe kun je Daarna... dat zien, dat dat ophoudt, de voorraad waterstof? Want wij kunnen vanaf hier in ieder geval niet in de kern kijken van een ster. Uh, nee, dat klopt. Wat je daaraan wel kunt zien, is dat op het moment dat dat ophoudt... moet noodzakelijkerwijs die kern weer aan het oude mechaniek, wat we zojuist hadden besproken, weer deel gaan nemen. Dus nu gaat weer gewoon dat proces verder van het binnenste is het heetst. Daar lopen de calorieën dus vandaan weg naar buiten toe. Daardoor comprimeert dat gas, wordt die temperatuur steeds maar weer heter. En we houden dus op deze manier een ster over met een steeds compactere kern... die ook steeds heter is. En dat betekent dat er over korte afstand steeds maar grotere temperatuurgradienten ontstaan verschillen in temperatuur hmm. en dat betekent dat daardoor die ster zijn energie naar buiten moet transporteren over dichtere gebieden heen met grotere temperatuurverschillen, dat geeft een druk naar buiten toe waardoor de, in de buitendelen die ster langzaam maar zeker iets begint te zwellen. Hij wordt ook daardoor langzaam maar zeker ietsje lichtkrachtiger. Ja, dat kunnen wij zien, dat die krachtiger wordt in, in, in de lichthoeveelheid neem ik aan, op ja. de kleur. We kunnen, ja, dat kunnen we op die manier zien. Dat kunnen we natuurlijk niet aan één ster zien. Het proces waar we het nu over hebben... Mm -hmm. duurt ontzettend lang. Miljoenen jaren voor de allersnelste. Ja. Maar ja. door het hele beeld dat wij kunnen waarnemen... kunnen we dat, zoals we dat eens in eerdere uitzendingen hebben besproken... dat proces als ware afleiden. In Precies. stappen we toch kun, zien. We kunnen het zien aan de statistiek... aan de verscheidenheid van sterren ja. die we kunnen herkennen. Ja. Praat u dan over reuzensterren? Nog niet. Dat praten we pas in een later stadium... wanneer... Die, ja, die waterstof werkelijk helemaal is opgebrand tot op het punt dat dat opbranden is trouwens niet het goede woordje natuurlijk. En we hebben daar van, van die waterstof hebben we helium gemaakt. Dat is niet hetzelfde als met zuurstof erbij aansteken. Als die waterstof op is geraakt en in helium is omgezet in een groot stuk van de kern, dan eindelijk wordt de lichtkracht van zo'n ster voornamelijk gemaakt door dat samentrekken van die kern weer. En pas wanneer dat het dominante proces is van energieproductie voor die ster, en niet meer de laag waar nog wel waterstof zit, die nog steeds wordt omgezet in helium, dan pas gaat die ster enorm sterk uitzetten. Dan wordt het een reuze ster, dan wordt de lichtkracht ook snel groter, want er is weer geen mechaniek dat dat stopt. Ja. Als we nou naar deze, ik noem het gemakse half even, de tweede fase kijken, dus het, uh, het vinden van de energie in het uh, helium, hoe lang kan dat doorgaan? Wat gebeurt er met dat helium? Dit gaat weer op dezelfde manier door zoals dat eerst met zeg maar, die ster voordat die nog aan waterstofverbranding, waterstofconsumptie toe was het geval was. Deze ster blijft inzakken en inzakken en inzakken en die kerntemperatuur die blijft daarbij maar toenemen. Totdat op een gegeven moment die kerntemperatuur zo hoog is dat als heliumdeeltjes ontzettend hard elkaar tegenkomen en botsen... dan kunnen we met die helium... kunnen we weer verder nog zwaardere elementen maken. Koolstof bijvoorbeeld. Dat is en dikstof. Ook, en zuurstof. Ja. En dat gebeurt dan ook. En ook daarbij komt energie vrij. Veel en veel minder. Daar komt dus per kilogram nog maar een paar procent vrij... van wat er per kilogram waterstof naar helium vrij te maken was. Maar het mechaniek... dezelfde thermostaat waar we het zojuist over hadden... die is nu weer, maar op een hele andere temperatuur... opnieuw ingesteld. Ja. Zoals u het nu omschrijft, lijkt het wel of we hier gewoon op aarde zitten met een, een heel normaal natuurkundig proces. Klopt dat ook? Of het is daar zeker... wat anders? Nee, het is zeker een heel normaal natuurkundig proces. Het is alleen een proces dat zich voltrekt bij temperaturen en dichtheden... die wij hier in onze laboratoria niet in de hand hebben. Vandaar dat we het voornamelijk in sterren bestuderen. en Vandaar dat we er hier nog niet zoveel gewone kennis ja. over hebben. Kunnen we er wel iets over uh, uitrekenen? We hebben toch, uh, we toch in het tijdperk van de computers en prachtige modellen? Oh, We kunnen daar prachtig over uitrekenen. We weten precies hoeveel energie er vrijkomt... uit de transformatie van waterstof in helium. Daar komt Een paar procent van de massa komt vrij in de vorm van energie... en dat kunnen we gewoon met Einsteins mooie formule ESMC-kwadraat... gewoon in één keer uitrekenen... Uh, hoeveel energie dat is. En we weten hoeveel energie er uit die ster loopt. Want dat hebben we gewoon gemeten. En we kunnen dus daarmee uitrekenen hoe lang zo'n ster mee zou moeten kunnen. En dat soort van berekeningen die kloppen... als een dubbeltje met wat wij aan de helemaal waarnemen. Uit de statistiek van de sterren in dat geval. Ja. Het leven van sterren wordt erg bepaald door de aanvangsmassa. Dat zal ongetwijfeld ook gelden voor de eindstadia. En daarover meer zo direct. Dat noem ik u al. Dr. Hans zojuist heeft u verteld... dat uh, sterren overschakelen van uh, waterstof op helium. En dat ook het afvalproduct, koolstof, kan verbranden. Uh, gaat dat nou alsmaar door, die recycling? Hoe, tot hoever gaan we? Uh, we gaan, om precies te zijn... om maar even met de deur in huis te vallen, tot ijzer. En dat zit als volgt. Ijzer is het element dat... De meeste energie heeft vrijgemaakt. per deeltje waaruit het is opgebouwd. Die kernen zijn nog steeds opgebouwd uit deeltjes. Als we dus nu nog zwaardere elementen in elkaar gaan steken. dan komen we aan deeltjes die wat minder vast aan elkaar zitten. Daar is dus wat minder energie bij. per deeltje vrijgemaakt. Of anders gezegd. om die die elementen te maken, die zwaardere elementen... moet ik er energie in stoppen. En dat is ook precies waarom kernsplitsing in onze gewone kernreactors werkt. Dat zijn hele zware kernen. Als je die uit elkaar haalt, dan komt daar energie bij vrij. En IJzer zit precies net in de buurt van dat maximum. En dus houdt dit mechaniek van op deze manier energie vrijmaken... uit kernfusieprocessen, houdt op bij ijzer. Ja. En dan? Dan zijn we weer bij het begin van het verhaal... Want dan hebben we een kern van een ster die nu gevormd wordt door ijzer. Dan moet u zich niet voorstellen dat dat zo'n brok is zoals u bij de hoogovens haalt. Maar dat is nu zo onbesuist heet dat dat gewoon een gas is. En niet eens nergens een gewoon gas. Want dat ijzer dat zit daar in een enorm extreme dichtheid. Dus we hebben het over een zo gecomprimeerd gas, maar ook zo heet dat het nog steeds gas is. Dat we daar vele kilogrammen per kubieke decimeter in hebben zitten. Dit ijzer, dat zit weer daar als een gas. Steeds maar warmer te worden, doordat het heter is dan verder naar buiten toe. En dus zijn energie, zijn calorieën aan het verliezen is. Waardoor die boel steeds maar verder in elkaar zakt. Door al die opliggende lagen die daar die druk aan het maken zijn. En dat, dat is het verveil... hetzelfde proces wat u net omschreef met die precies, waterstof. He? Precies, dat ja. is exact hetzelfde ja. proces. En dat proces komt dus iedere keer weer terug wanneer de rem op is. Ja. Het werkt alleen even tijdelijk niet, zolang als de natuur daar een rem voor heeft. Zodra die rem er niet meer is, dan gaat het weer gewoon dezelfde route verder. Ja. Alleen komt er nu niks voor in de plaats, want het, het, het blijft ijzer. Inderdaad. Ja. En dan moeten we dus wel afstevenen op een ongeluk. Ja. Uh, is dat uh, lot bestemd voor elke ster? Dus dat, het, dat de kern verandert tot ijzer? Uh, nee, dat is niet helemaal zo, want om de stap van koolstof helemaal door te kunnen maken tot ijzer... moeten we die koolstofdeeltjes met een dermate onbesuiste snelheid... het equivalent van een heel hoge temperatuur... of we kunnen het ook beter, denk ik, in temperatuur uitdrukken... bij elkaar brengen... dat sommige sterren halen gewoon die temperatuur niet. Zo ver raken ze niet in elkaar geperst. Voor die tijd heeft de natuur een andere truc verzonnen om hoog te houden. En dat proces dat wil pas van start bij bijna 1 miljard graden Celsius. En dat is nogal een hoge temperatuur en sommige sterren bereiken dat niet. In dat geval blijft dus die ster steeds verder in elkaar zakken. De dichtheid wordt nog steeds extreem hoog. Maar op een gegeven moment wordt die dichtheid zo hoog dat de deeltjes gewoon niet meer dichter bij elkaar mogen komen. In de natuur. En dan krijgen we... Hele gekke dichtheden, zoiets van duizenden kilo's per liter van die materie. Mm -hmm. En die materie is dan in een dergelijke mate voor ons enigszins een rare situatie. Dat die niet meer verder samen drukbaar is. En dan werkt dus dat mechaniek van in elkaar zakken niet meer om het nog heter te maken. Omdat die materie niet meer samen drukbaar is. En daardoor heeft de natuur nu een veel definitievere rem veroorzaakt voor deze ster en deze ster landt dus op deze wat exotische conditie van die materie waarmee die gevuld is in zijn mm -hmm. centrum. Wat, wat, wat betekent dat land in dit geval? Landen in dat proces dat noodzakelijkerwijs anders verder door moet lopen, steeds maar verder door moet lopen in termen van steeds maar verder inzakken en steeds heter worden in het centrum en uiteindelijk ijzer maken maar daarna nog steeds verder doorgaan en dat is zoals Zojuist al zei dat moet uiteindelijk wel haast tot een ramp gaan leiden voor die sterren. Want die sterren die blijft maar doorgaan. Er is niets dat dat proces stopt. Ja. En in dit geval is er dus een definitieve stop op dit proces. Doordat die materie niet meer samendrukbaar is. Dus het helpt niks of ik het wat afkoel, dan zakt het niet verder in elkaar. Hm. Die restanten, kunnen wij die zien? Ja, dit soort sterren die kunnen wij zien. Het zijn dan ineens vrij kleine sterren geworden in termen van hun afmetingen, maar nog steeds erg heet op hun oppervlak. En dat zijn sterren die in vergelijking met de temperatuur van hun oppervlak... dan ook bijzonder weinig lichtkrachtig zijn. Dat zijn de zogeheten witte dwergen. Aha. Um, dat zijn sterren met een raar soort van hele hoge dichtheid... Nog steeds een stevige oppervlaktetemperatuur. En die sterren die staan gewoon langzaam af te koelen. Dat langzaam is nogal erg langzaam. En daar nou, leven ze heel lang en nou daar kunnen we er heel wat van zien. Ja. Die staan gewoon af te koelen zonder dat ze van dat afkoelen verder in elkaar zakken. En wat, wat gebeurt er dan mee? Want dat afkoelen dat zal ook wel eens een keer eindigen, denk ik. Um, nee, dat eindigt niet echt. Oh. Um, die sterren die koelen steeds maar verder af. Dat gaat zo langzaam dat, uh, dat ze er miljarden jaren overdoen, dan worden ze op den duur inderdaad zo koel cool dat ze nog maar heel moeilijk waarnembaar zijn. Dat zijn ze sowieso, want ze zijn niet zo lichtkrachtig. Ze zijn alleen maar zeer nabij in de ruimte voor ons nog te vinden, in astronomische zin nabij. Maar dat afkoelingsproces dat duurt miljarden jaren en dus is dit in feite de eindsituatie van die ster alleen, is die over. Een miljard jaar is die een mm -hmm. paar honderd graden ja, ja. In onze begrensde menselijke begrippen dan. Die, die hele overgang he, van gewone ster naar witte dwerg. Dat, dat proces. Kunnen we daar iets van zien? Daar kunnen we wel iets van zien. Maar dat is een tamelijk intensief uh, gebeuren op het ogenblik nog in het onderzoek. We weten dat zo'n ster in de fase waarin die zijn koolstof heeft gemaakt van helium. Of in de fase waarin hij op het helium aan het landen is... wat ook nog kan gebeuren... dat hij in die fase steeds maar lichtkrachtiger wordt... vanwege die kern die steeds maar verder in elkaar aan het zakken is. En op een gegeven moment moet die massa kwijtraken. Dat is omdat hij zo ontzettend aan het uitzetten is. En die massa die raakt hij eens kwijt... die weten we, waait er, zeg maar, doordat die zo ontzettend hard staat te stralen, waait er zo ongeveer af van die ster. Daarin vormt zich ook trouwens stof. Dus zo'n ster gaat zelfs door een fase heen, waarbij die zichzelf aan het gezicht onttrekt, doordat daar in dat afwaaiende gas zich stof vormt. Ja, een gigantische stofwolk. Een, ja, een uitstromende stofwolk ja. is dat, met veel materie. Die ster kunnen we dan alleen maar in die fase waarnemen in het infrarood. Dat is precies waar de IRAS-satelliet zo geweldig veel aan heeft bijgedragen. En dan later... ...als dat eenmaal zo verder af is gewaaid... ...dat we beginnen te komen bij een oppervlak van die ster... ...dat weer dicht bij die hete kern zit... ...dan zit daar ineens een hele hete kern in die ster... ...en dan houdt dat af waar je houdt op. En dat hete sterretje in het centrum dat zorgt dat dat gas dat daar aan het weglopen is nog, dat dat ineens weer mooi oplicht en voor ons heel goed herkenbaar wordt en dat geeft dan van die speciale uh, objecten aan de hemel die wij met de naam planetaire nevel aanduiden. Dat heeft niks met een planeet te maken behalve dat de kleur in de tijd nogal deed denken aan die van sommige planeten en daardoor heeft men, in de tijd dat men nog niet zo, zulke mooie telescopen had... wel eens gedacht dat dat iets vergelijkbaars was, vandaar die naam. Ja. Lepoel, ik ga even terug naar de sterren met de ijzerkern. Uh, wat gebeurt er nou precies mee? Nou, daar hadden we dus geconstateerd dat die ster weer in zo'n situatie was... dat die weer niet wist hoe die hoog moest houden... in een proces dat hem steeds maar heter en dichter maakte in de kern... En nou kunt u zich voorstellen dat dat betekent dat die temperatuur dus op den duur ongelimiteerd kan oplopen. Letterlijk zoals ik dat zeg. En dat moet wel haast betekenen dat er eens een keer iets gaat gebeuren. En dat is ook precies wat er gaat gebeuren. Aankomen, ja? Dat die temperatuur zo ongelooflijk hoog wordt. Dat de straling die daarmee gepaard gaat natuurlijk in zo'n hoge temperatuur materie. Zo Hard wordt zulke ontzettend sterke straling dat de ijzerkernen zelf daarvan kapot gaan. Ja. Precies op dat moment je zich voorstellen: zodra we ijzerkernen kapot gaan maken, dan moet daar een heleboel energie in. Dus dan eet hij die straling op voor dat kapot maken van het ijzer. Ja. Daar wordt hij kouer van. Maar als hij kouer wordt, dan wil hij weer verder in elkaar vallen. Daar wordt hij weer heter van. Dus dan wordt het stralingsveld alleen nog maar erger heet. Dus hij gaat ineens al zijn ijzer kapot maken. Daar komt het in feite op neer. En dan zit er ineens geen rem meer onder. Dus dan zit er in die ster, in die centrale kern... die eerst al die druk leverde waar al die andere lagen van die ster... en dat was nog steeds deel van zijn massa, bovenop kon liggen. Daar haalt hij gewoon ineens die centrale kern uit waar dat allemaal op lag. Hm. Klopt hij dan in en dan elkaar? Dan valt hij dus dat... gewoon door. Want dan is ineens die ondersteunende druk van onderaf... Weg. Het is hetzelfde als wanneer we in onze aarde... het centrale stuk ineens eruit pakken. Ja. Wat gebeurt er dan met de aarde? Nou, dan valt die gewoon. Dus gewoon ja, hij gewoon. Gewoon vrij. elkaar. Hij valt dan gewoon in elkaar. Ja. Ja. Hebben we dan een zwart gat of is dat wat anders? We zouden dan uiteindelijk bij een zwart gat terecht kunnen komen... voordat in elkaar vallen heeft de natuur nog steeds dan een soort van laatste rem. En dat is een heel bijzondere, rare... ...configuratie van materie... ...waarbij de deeltjes waaruit atomen zijn opgebouwd... ...zo compact in elkaar worden geduwd... ...dat dat allemaal neutronen worden. Die neutronen worden weer heel dicht in elkaar geduwd... ...dan kunnen we een zogeheten neutronenster maken... ...die heeft belachelijk hoge dichtheden... ...als iets van de orde van 10 tot de 12 e ...dat betekent dus dat een... ...kubieke centimeter... ...weegt 10 tot de 12 e grammen... ...oftewel 1 miljoen ton... Ja. Zulke soort van dichtheden komen we dan op. Dat worden dus... dan lichaampjes... met het gewicht... met de massa van onze zon... of zelfs nog iets meer... maar in een formaat van... een balletje van 10 kilometer groot. Als daarentegen de dichtheid... de ster zelf oorspronkelijk... zo groot was dat... zelfs dat nog te veel wordt... dan ontstaat een zwart gat en dat kunt u zich het beste als volgt voorstellen: als die boel zo ver in elkaar valt dat de ontsnappingssnelheid vanaf het oppervlak een ontsnappingssnelheid is hoe hard moet ik een tennisbal gooien om te zorgen dat die nooit meer terugkomt? Ja. Als die ontsnappingssnelheid nu eens groter wordt dan de lichtsnelheid, dan hebben we een zwart gat. Want zelfs een foton, licht, een lichtdeeltje, licht nee. tussen aanhalingstekens, dat kan dan ook niet meer weg. Dus dat is niet echt een gat, maar dan is daar zo'n ontzettende zeg maar, aantrekkingskracht, hè, zoals we dat hier noemen bij de aarde, dat er werkelijk niets meer van af kan, zelfs het licht niet, en is het dus voor ons hartstikke donker. Die plek. Ja, en dat die... noemen wij het zwarte gat. Ja. Goed, heel veel informatie deze afgelopen minuten. Heel interessant. Ik bedank u voor de bijdrage aan deze uitzending. Als we op de klok kijken dan resten we ons nog een aantal minuten. En dat betekent tijd voor Henk Nieuwenhuis. Denk nu huis, met jou gaan we weer deze uitzending besluiten. Deze les die ging over het einde van de sterren. En nu kom ik terecht bij het wintersterrenbeeld Orion. Straks zal duidelijk worden wat dat te maken heeft denk ik, met het einde van sterren. Maar even ter verduidelijking, dat wintersterrenbeeld Orion, waar zie ik dat precies? Dat zie je nu aan de zuidoostelijke hemel, als je vanavond om een uur of tien naar buiten gaat. Het is een van de mooiste sterrenbeelden. Aan de hemel, zou ik gaan zeggen. Een wintersterrenbeeld, zoals we ook wel noemen. Makkelijk te vinden, want je ziet er drie sterren op een rij. Dat is de gordel van Orion, of van de herder, zoals die ook al genoemd wordt. De reus of de jager. En we noemen het ook wel het zwaard of de drie koningen. Dus ze hebben verschillende namen. Nou, en in dat sterrenbeeld zitten een paar schitterende sterren. Ook hele grote. En dat is onder andere Rigel Is een hele heldere ster, hete ster. En heeft al een helderheid van... 40.000 keer onze zon. Als we, allemaal, als we onze zon dus ook op een bepaalde afstand zouden zetten. En al die sterren op één afstand zouden zetten. Dan zou de zon dus eigenlijk maar een heel zwak sterretje zijn. En die veel helderder. En dan zit er nog één in. En daar gaat het in deze les om. En dat is Betelgeuze. Een reuze, rode reus, een Ster. Ook roodachtig te zien aan de hemel. En die is zo groot. Die heeft een omvang van drie tot 400 keer onze zon. Die Pulseert al een klein beetje. En daaraan kunnen we ook zien dat hij al heel oud is. Eigenlijk aan het eind van zijn levensdagen. Zoals de astronomen nu beweren. Of wel uit metingen opmaken. Ja. Nou heeft, en daarom kwamen we er ook op. Orion. Uh, dus een, een nevel. Helle Cooper heeft er in de televisieres ook al over uh, gesproken. En uh, je zou kunnen zeggen. Dat is een nevel van, van sterrenvorming. Mm -hmm. Maar... Er is ook een gebied waar sprake is eigenlijk van doodgaan van de mm -hmm. sterren. Dat is wat je net noemde. Hè? Ja. Uh, ja, vertel er eens wat over. Hoe, hoe zit dat in elkaar? Nou, die ster die staat dus zo'n 350 uh, lichtjaren bij ons vandaan. Nou, astronomen merken dus dat die ster zeer instabiel is. Het is een rode reus. En dat uit alles en uit de massa die we dus nu kennen van die ster... verwachten we dus dat het een supernova zal worden. En wat betekent dat? Dat deze ster dus... Nou ja, we hopen eigenlijk... Er zijn veel astronomen die wachten er eigenlijk op. Want dat zou natuurlijk een unieke gebeurtenis zijn. Dat die ster dus echt explodeert. Totaal explodeert. Dat moet een gigantisch gezicht zijn. Want dan straalt hij natuurlijk een enorme massa-energie uit. Hè? Niet alleen aan licht... Hè? Maar ook aan, aan röntgenstraling. En een, het is een duidelijke radiobron dan ook. Maar hij wordt dan zo helder bij deze ster. Dat kunnen we nu al uitrekenen. Dat hij net zo helder is als volle maan. En dan krijgen we dus tijdelijk aan de hemel een volle maan erbij. Zou je kunnen zeggen. Want langzaam maar zeker zet die massa uit. En dan neemt de helderheid natuurlijk ook weer met de massa. Als die massa uitzet neemt de helderheid weer af. En, maar enkele maanden moet het dan wel aan de dag, op de dag van zichtbaar zijn zelfs. Weet je wat ik nou uh, vaak bij dit soort dingen denk? Hoe kom je er nou achter? Zo'n ster die heel oud is. Die maar energie gegeven uh, heeft. Op een gegeven moment denk ik, nou het is net een kaars. Langzaam gaat hij uit. Maar nee, hij explodeert. Er is zo'n gigantische kracht. En hij gaat exploderen. Ja. Vroeger of later. Ja. Als hij geëxplodeerd is, dan blijft er natuurlijk rest uh, zo hier en daar hangen. Ja. Uh, uh, ja. Kunnen wij dat zien als amateur? Ja er zijn resten van supernova's bekend aan de hemel. Een hele mooie is in de krab, is de krabnevel. We noemen dat nu een nevel. En dan zien we dus een, ja, de vorm van een krab zeggen we nu maar op het zuidelijk halfrond. Hebben we nog een mooiere vorm gevonden die echt op een krab lijkt. Maar dat heeft het wel iets van weg. Het zit in het sterrenbeeld de stier. En in 1054 hebben de Chinezen dat voor het eerst waargenomen. Zagen dus midden op de dag een zeer heldere ster. En dat blijkt dus achteraf die Ster geweest te zijn die daar toen geëxplodeerd is. En waarvan wij dus nu nog een zwak neveltje zien. Met een klein kijkertje is het waar te nemen. En met een uh, camera erachter is het goed te fotograferen. En een hele mooie is ook de ringnevel in de lier. De sterrenbeeld de lier is nu ook s'avonds goed aan de hemel zichtbaar. En daar, als je daar met een flinke kijker naar kijkt. Dan zie je dus echt een ring rond een heel zwak sterretje. En dat is alles wat er nog van over is. En daar niet alleen, de serusnevel in de zwanen is ook heel bekend. Maar die kun je eigenlijk alleen goed fotografisch waarnemen. Die is al zo ver uitgedijd. Dus dat moet al zo lang in de tijd terug gebeurd zijn. Dat het eigenlijk nog maar flarden zijn. En die flarden, als je die fotografeert, dan kun je zien dat het een cirkel geweest is. En dan kun je dus terug gaan rekenen naar het centrum. En dan kun je dus ook uitrekenen wanneer dat gebeurd is. Want je kunt de snelheid ook meten van dat uitzetten van die vladen. En tot zover Henk Nieuwenhuis. Volgende week zijn we er weer... en dan praten we over grote structuren in het heelal. Dat programma is dan tevens het laatste... dat in samenhang is met het televisieprogramma. Na die aflevering volgen nog vier radioprogramma's... waarin enkele aparte thema's aan de orde komen. We zullen onder meer praten over astrologie tegenover astronomie. En er is ook een programma rond de zogenaamde kerstster... Wat ons betreft, graag tot volgende week en nog een prettige avond.